Ewout de Jong met het NOS-journaal. Wageningen Universiteit is volgens de Volkskrant gebleken... dat schagkelkippen veel meer fijnstof produceren. En dat komt doordat ze meer ruimte hebben om de grond om te woeden... waardoor stof met mestdeeltjes, huidschilfers en bacteriën in de lucht komen. Mensen met longaandoeningen zouden veel meer klachten hebben... nu het aantal schagkelkippen sterk is gestegen. De man van Laura H., de Nederlandse vrouw die enkele maanden geleden uit Mosul wegvluchtte, is op de Europese terreurlijst geplaatst, dat schrijft Trouw. De vrouw vertelde in juli aan Koerdische strijders dat ze gevangen was gehouden door Islamitische staat. Ze zei dat haar man haar tegen haar zin met de kinderen had meegenomen naar Syrië. De plaatsing op de terreurlijst betekent dat de man van Laura H. kan worden gearresteerd zodra hij de Europese grens over probeert te gaan.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 Het weer, plaatselijk dichte mist bij 3 tot 8 graden, later geregeld zon. En met name aan de kustkant op een bui. Het wordt vanmiddag 9 tot 13 graden. Met een zwak tot matige noordelijke wind. Morgen opnieuw eerst grijs en later wat zon. Dit was. Het DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan we op dit moment geen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. GFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leven de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep.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 zo ook in, hij maakte pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, Wij kiekten al ze leuke dingen. Weet je nog wel, ouwe?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 Het lied voor de inhuldiging van Prins Willem-Alexander tot Koning der Nederlanden. en hij de tekst van het lied had gelezen. We hebben het over Rob de Nijs. U hoort hem nu met zijn allereerste hit. En dan moeten we even teruggaan in de tijd. Dat was 1963. April 1963 kwam die met deze plaat. Voor Sonja doe ik alles. Ik kijk een stadje, niet meer naar een schatje. Voor Sonja doe ik alles. Wezen De wereld schiep da. willen weten. En daarvoor Trea Dos met Blijf aan mij steeds denken. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12. En reis terug in de tijd met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En de volgende artiest had u 1993. Nee, wat zeg ik? 1983. Voor het laatst nog een grote hit. deed hij samen met zijn dochter Willeke. Dat was niemand laat zijn eigen kind alleen.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 als een wilde orchidee. Je bent als een wilde orchidee, die niets dan de zonzijde ziet. Je brak vele harten en ook dat van mij, je liefde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 Liefde en trouw, maar een spoedig voor Je bent als een wilde idee die slecht.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 alleen maar liefde geven, ik zeg dan kop op meisje, op mij. Ik heb een schip met een dek en kajuit, een roer en een mast, ik wil alleen maar vooruit.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 De vrijheid, ik koers naar de zon en bericht met een postdag. Opgelet ik kom en na wat ruzie en storm, lachen en traan, god en een vloek. Komen wij, behouden aan.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 Het snel verkeer. En is nu met pensioen. En daarom kunnen wij nu hier de leukste dingen doen: verstappetje of tikketje of Tussen ons beiden, jouw liefde was. Maar huigelarijn, ik zeg fawel, lieveling, lieveling, vergeet me snel. Lieveling, lieveling, ik zeg fawel, lieveling, lieveling, vergeet me snel. Vergeet me snel.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 Yeah, <laughs>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 Ik heb nog een paar stukken muziek te gaan, waaronder deze. Het orkest zonder naam met De Zuiderwind Waait. Een hart is gevangen, het rond van de tijd van welheer. Het klonk van verlangen, toch wat is geweest komt nooit weer.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 Het was in 1972. Het was Jan Boezeroen met Hey Hey, kijk daar eens. En daarvoor hoorde u het orkest zonder naam met De Zuiderwind waait. De volgende artiest is Rudy Karel. Rudolf Wijbrands Kesselaar, geboren in Alkmaar op 19 december 1934. En overleden in Bremen op 7 juli 2006. Was een Nederlandse entertainer, zanger, showmaster, filmproducent en acteur. En als tv-persoonlijkheid werd hij voornamelijk in Duitsland zeer populair.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 Hier is kanaal met de Hoogste tijd en Ik zeg tot ziens. Geef me nog een laatste biertje. Voor je me de kroeg uitsmijt. Ik wou nog even afscheid nemen. Al is het ook de hoogste tijd. Morgen zit ik ergens anders.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 Wat blijven hangen, maar het kan niet tot mijn spijt.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 ...is gespoeld in het heldigste water. Ja, is daar een heel goed café. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.